Frankrijk en Italië gebruikten al honderden miljoenen euro's van Gaddafi's bevroren tegoeden om de Nationale Overgangsraad van de Libische oppositie te steunen. In Sanaa, is de, de hoofdstad van Jemen, is door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Ze eisen het vertrek van Ahmed Saleh, de zoon van de Jemenitische president. De zoon voert het commando over de presidentiële garde... die een belangrijke rol speelt bij het neerslaan van de opstanden. De betogers zijn ook tegen de terugkeer van president Saleh zelf...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 Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Morgen vooral landinwaarts buien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat in totaal 60 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete Dijk 5. De A12 Den Haag Arnhem tussen Knopend Lunette en Maarsbergen 9. A13 Den Haag Rotterdam bij de afrit Berk van Roderijs 4. A15 Europort Rotterdam voor Knopend Vaanplein 5 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer.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 Praise all of our glory.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 Maar één Die moet in het donker buiten gaats worden gebracht, Ik denk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort.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 Het is zoals het gaat.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 Zantvoort ook op internet. www.cfmzantvoort.nl cfm Zet zijn I'm baby, baby, I'm for real you. you see the road isn't meant for me And ah. you now I want you on my road For me, let me get that Ford. En Zomerheers. Zomerheers.